Drie uur ook Thijssen met het NOS-journaal. Premier Rutte is ervan overtuigd dat hij in het parlement voldoende steun vindt... voor de kabinetsplannen die op prinsesdag zijn gepresenteerd. Dat zei hij in het tv-programma Pauwen en Witteman.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 Popmuzikant Jaco Gardner heeft de 3 voor 12 award gewonnen voor het beste Nederlandse album van het afgelopen jaar. Volgens de jury is Cabinet of Curiosities een tijdloze plaat. Dit is zo'n nederpopklassieker waar je twintig jaar later nog over praat. Critici roemen de liedjes om de melodieën, sixties-achtige koortjes en arrangementen met psychedelische effecten. Het was de tiende keer dat de 3 voor 12 Award werd uitgereikt. Een initiatief van de VPRO. Vorig jaar won Blauwtsoen. Eerdere winnaars zijn Voist, De Jeugd van Tegenwoordig en De Staat. Het weer, veel bewolking, maar later vannacht opklaringen. Overdag enkele buien, verder periode met zon. Het wordt rond de 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 Het is drie uur geweest, snel verder met de leukste pyjama-party van Radio 1. Je luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep VNL. Zometeen meer live muziek van Tim van Doorn. En de officier die vorige week zware kritiek uitte op Janine Hennis Plasgaard... die reageert op de nieuwe ontslaggolf bij Defensie. Maar nu eerst, het kabinet koopt 37 joint strike fighters. En zo komt er een eind aan 15 jaar debatteren... over het al dan niet aanschaffen van nieuwe gevechtsvliegtuigen. De JSF stond vooral uh, zo lang ter discussie... omdat de beraamde kosten steeds hoger uitzetten... File. En bovendien is coalitiepartner P van diep verdeeld. We spreken met Matt Herbe, adviseur Nationale Veiligheid. Oud voorman van de LPF en groot voorstander van de Joints voor de Strikefighter. Goeiedag, meneer Herbe. Goeiedag. Uh, heeft u staan juichen bij het nieuws? Nou, niet echt, nee. Het, is, het, is, het, is het sleept al zo lang voort. Uh, dat je eigenlijk eerst, eerst niet zien en dan geloven. En de race is eigenlijk nog niet gelopen, want de Tweede Kamer moet er natuurlijk nog over uh, gaan stemmen. U gelooft ik nog niet in? Eh, dus eh, ik verwacht wel dat de Partij van de Arbeid het voor zal stemmen. Maar ja, de, de tegenstanders zullen natuurlijk nogal eh, alles proberen om het tegen te houden. Maar het is heel onverstandig. Want het is, eh, gelukkig kom je nu ook eindelijk, hoor je de argumenten. Eh, waarom eh, het vliegtuig eh, een hele goede koop is voor, voor Nederland. Eh, dus, eh, als we het nu kopen, het bestellen liep gezegd. Dan gaan we pas betalen in 2019 dus. Uh, Ik wil een groot misverstand bedenken dat, uh, dat die EZ en de huidige bezuinigingen iets met elkaar te maken hebben. Het is, uh, als je hem niet bestelt, dan hoef je pas in 2019 te betalen. Maar je krijgt wel al gelijk. En, uh, heel veel werk naar Nederland. Want uh, Fokker wordt al volop gewerkt. Dus ja, de mensen die gejuicht hebben, dat waren de burgemeester en de mensen van Elke en Woensrecht en noem maar op. Al die bedrijven die, uh, die uh, in de tijd van is, is gewoon. ...verzekerd zijn van werk voor de komende 25 jaar. Het waren niet en... uw uh, grootste vrienden tijdens uw politieke carrière, de Partij van de Arbeid... ...maar dit moet u toch meevallen van ze? Ja, nou, ik, een beetje kon ik uh, altijd wel redelijk goed weer deur, uh, Het is ook niet altijd de schuld van de Partij van de Arbeid geweest. Hè. Kijk, Het probleem is dat uh, de Amerikanen zelf hebben heel slecht uitgelegd... ...wat er aan de hand is met die hele... Eh, de Amerikanen eh, zelf draaien op voor die meerkosten. En de media ook in Nederland dan vol met JSF weer duurde. Mm -hmm. Dat is maar de halve waarheid. Inderdaad, de ontwikkelingskosten van de JSF eh, die waren astronomisch. Die zijn van 30 miljard naar 50 miljard eh, gestegen. Maar daar betalen wij geen cent van. Die, al die meerkosten zijn voor rekening van de Amerikanen. En dat hebben ze nooit uitgelegd. Dus... En dan lees je in de Nederlandse kranten dat die ISF dus 120 miljoen dollar of zo gaat kosten. Nee, dat is gewoon niet waar. Hij kost 75 miljoen dollar. En daarmee is hij zelfs goedkoper dan welke andere Europese krant vliegtuig ook. En, en, en dat is, en dat, is uh, ja, en, de, de, dat is niet goed uitgelegd om te beginnen door de Amerikanen, maar ook door, door ons eigen ministerie van de Tiners en Economische Zaken hebben we dat nooit goed uitgelegd. En dan kan ik begrijpen dat de Partij van de Arbeid. En uh, ook de gewone burger, uh, dat die ongerust werd. Want uh, ja, dan lees je allemaal verhalen van dat die zo vreselijk duur is. Uh -huh. En tot op dag van vandaag, als je reacties hoort, zeggen mensen: we moeten een goedkoper vliegtuig kopen als de Sabliriepen of wat dan ook. Die is helemaal niet goedkoper. En dat is, dat is uh, ja, dat, uh, ik denk niet alleen de Partij van de Arbeid een draai zou moeten maken, maar ook veel kranten die altijd van die uh, graag onheilsverhalen. Nou ja, en op de radio heeft u het nu in ieder geval uit kunnen, kunnen leggen. Ja. En vandaag is de eerste stap gezet. Het was in ieder geval nou, een klein beetje wat te vieren, maar u heeft ze nog niet te zien vliegen. Wat hebben adviseur Nationale Veiligheid? We houden het in de gaten. Dank u wel. Dank u wel, graag gedaan. We hebben bij Nog Steeds Wakker een 18-jarige verslaggever. En deze week, Diederik, is hij bij een playmate op bezoek geweest. Ja, het, hij, hij, maakt het ja. hij maakt het steeds gekker. Op zijn 15e ging hij alleen <laughs> nog maar een beetje potten bakken. Ja. En nu zit hij elke Hij is ook facebook de, vriendjes mee geworden. Geen nou, van meisjes te houden. Ja, wat dat uh, allemaal inhoudt en wat hij daar leert, want het gaat hij ook nog doen, hoort hij zometeen hier op Radio 1. Niet al het politieke nieuws ging vandaag over Prinsjesdag en kwam hij Haag. Zo kwam er ook een ideetje uit de gemeenteraad van Amsterdam. Ja, want als het aan de VVD-lijsttrekker en wethouderzorg in Amsterdam, Erik van der Brug, ligt, moeten scholen frisdrankautomaten verbieden. Goedenacht, uh, meneer Van der Burg. Voor u dus gewoon een, een normale werkdag en uh, geen Prinsjesdag verplichtingen? Ik ben de dag in Den Haag. geweest, hebben we als college vanochtend eerst in Den Haag uh, vergaderd. En uh, ik ben daar ook iets eerder weggegaan omdat ik ook uh, in de ridderzaal zat vandaag. Dus veel Prinsjesdag voor mij. Ah, dus wel veel Prinsdag, maar ook het idee om uh, frisdrankautomaten in, op scholen te verbieden. Waarom? Nou, wij zien dat er sprake is van een enorm uh, overgewicht onder de kinderen. 27 van de Amsterdamse kinderen heeft te maken met uh, overgewicht. En dat komt eigenlijk door een paar dingen. Te weinig bewegen. Ook de verkeerde dingen eten en drinken en met name het drinken is een groot probleem. Te water, te veel zoethoudende dranken. Nou, wat we hebben gezegd is laten we kijken hoe we een programma kunnen ontwikkelen waarbij... Uh, Kinderen in een gezondere omgeving komen, meer gaan bewegen, meer water gaan drinken, minder aan de vruchtenzappen en minder aan de fris tanken. Nou, dan is het raar als je heel veel geld investeert als samenleving en de ouders heel erg hun best doen om kinderen een gezonde omgeving aan te bieden. Als je vervolgens op school komt, daar staan de snoepautomaten en frisautomaten. Stonden er eigenlijk ook automaten bij de ridderzaal? Ik wil even zeggen dat ik me dat niet uh, kan herinneren. In ieder geval niet de lagere school. Daar zie je het sowieso veel minder op de lagere en basisschool. Uh, middelbare school volgens mij niet. Nee, ik, um, ik, ik, ik, zat ineens, ik dacht ineens gewoon aan uw dag. Zo, en ik vroeg me af of dat er daar in die riddenzaal eigenlijk zo'n automaat ergens achterin stond. Dat er nog snel even mensen, nog even een blikje dat boel weg, uh, weg tikte daar. Ja, nee, volgens mij stond er bij mij op de middelbare school geen snoepautomaat. U, u, u bent uh, nog altijd, uh, niet nog altijd, gewoon altijd misschien geweest van de VVD. Dat is toch een partij die niet echt van die betutteling houdt... maar zo'n frisdrankautomaat en zeggen wat je wel of niet moet drinken... of meegeven als ouder en kind, dat klinkt toch aardig als betutteling? Nou, ik vind ook dat volwassenen uh, die uh, weten waarover ze praten... en goede beslissingen kunnen nemen, die zelfstandig kunnen beslissen... vandaag uh, geen, uh, geen water, maar uh, cola. Of vandaag geen uh, sinaasappel, maar een, uh, een mars... En waar het om gaat is dat ik zeg van jongeren hebben nog veel minder de kennis en de mogelijkheden om de keuzes allemaal zelfstandig te maken. Dus het gaat mij vooral om jongeren. Dan nou, zeker de jongere jongeren zegt, uh, dat ik zeg van daar kun je als overheid je wel degelijk mee, uh, mee bemoeien. En overgewicht is echt een probleem. Nou, en ik vind het prima als een, uh, een jongere of een kind op zijn tijd uh, natuurlijk gewoon uh, uh, cola neemt of uh, uh, iets te snoepen neemt. Alleen, je maakt de verleiding wel heel erg groot. Als een school inderdaad dat, uh, dat aanbiedt, dan lopen te veel risico. Zoals dus de keuze van de ouders uh, is de keuze van de ouders. Maar in dit geval vind ik dat je echt moet kijken hoe kunnen... Ja, maar u, niet dat, een u denkt momenten, echt dat kinderen zelf die keuze niet kunnen maken? Misschien weten ze wel weten ze dat er veel suiker zit. Weten ze dat ze misschien aangekomen, maar vinden ze dat gewoon echt heel erg lekker? Ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe het uh, zit. De meeste mensen beseffen niet dat een appelsap... Net zoveel cola zit als uh, in, uh, in cola. Mensen beseffen niet dat een sportdrank als AA. gewoon 15 zuikklontjes bevat. Goed om te nemen op het moment dat je gaat hardlopen, zeker de lange afstanden. Maar als je het als limonade gaat drinken, ja, dan wordt de kans vrij groot. dat je inderdaad rood dik wordt. En dat is wel een probleem in Nederland. En ook in mijn stad, Amsterdam. Maar denk je dan dat het zo is dat um, in dit geval. Uh, de kennis groter is als het gaat om snoepjes, chocola... dan bij het drinken van dit soort frisdranken? En dat daarom de, de vraag om bijvoorbeeld een marsautomaat... Uh, dat, dat, dat die vraag er nog niet is om dat weg te halen? Nou, ik denk dat de meeste uh, luisteraars, en ook misschien u... niet wisten dat uh, appelsap net zoveel suiker bevat als cola. Of dat inderdaad een uh, AA-drank uh, 15 suikklokjes uh, bevat... Um, dus het is op het gebied van voorlichting nog een hele hoop uh, te doen. Wij merken in Amsterdam bijvoorbeeld heel veel ouders niet beseffen dat je water uit de kraan gewoon kunt drinken. Uh, omdat bijvoorbeeld in het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen niet kon. Denkt men vaak nog dat het niet kan. Ook zien we dat mensen zeggen van ja luister we zijn niet meer arm. Daarom drinken we geen, uh, geen water. En men zegt vaak ook niet hoeveel suiker er zit in, uh, in bijvoorbeeld uh, appelsap. Mm -hmm. Waardoor men denkt ik geef mijn kind gezond. En ondertussen niet beseft hoeveel suiker er ook in zit. Bedankt VVD-lijsttrekker en uh, wethoud en zorg in Amsterdam, Erik van den Burg. Goeienacht. Goed, dag. En nu een primeur bij Nog Steeds Wakker. Namelijk voor het eerst iemand die voor de tweede keer meedoet met Weten of Vergeten. Want uh, u luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u net als ons nog steeds geen oog dicht heeft gedaan. Ja, dat doen wij dus ook niet. En laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 17 september 2013. Prinsjesdag, hè? Dit is Weten ja. of Vergeten waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen wat we over een week een maand, een jaar, nog willen weten van vandaag. En wat we mogen vergeten. En vandaag is Tim van Doorn in de studio voor de tweede keer. Ja. Dus je weet hoe het werkt. Ja, ja. Allereerst weet jij nog wat je nog wilde weten. Want dan kijken of dat ook echt... Uh... Van de vorige keer... Ja. Nee. Dus dat is per definitie allemaal ja, fout. Ik weet, maar ik heb het, een muzikantengeheugen... Is ja, nee, dat raakt een ik heb het ook niet uur. gecheckt van nee, vorige nee, keer. Dus, nee, dus ik denk niet nee, ja, We zouden het kunnen checken uh, in principe. Ik weet wel dat je op zich wel uh, een nieuwsvolger was, toch? Je, ja, je we, het wel in de gaten. Ik weet ook dat we het over voetbal hadden de vorige ja. keer. Nou ben ik geen grote voetballiefhebber. Dus misschien heeft dat ermee uh, te maken dat ik het vergeten ben. Uh, ook dat weet ik nog, maar... We hebben daar absoluut geen rekening mee gehouden. Goed, laten we wel. We beginnen er niet mee. Het eerste dat ik... Vandaag over Prinsdag Hoorde was een RTL-push-bericht op mijn uh, smartphone. Koning bedankt zijn moeder, stond erin. En uh, dat klopt, want uh, dit was zijn tekst. Het is een dag waarin ik met grote dankbaarheid terugdenk. Die dankbaarheid betreft in de eerste plaats mijn moeder. Zij heeft zich 33 jaar lang met groot plichtsbesef... warmte en diepgevoelde betrokkenheid ingezet voor het koninkrijk... Nou, dat is een, een, een mooi bedankje. Maar de vraag is natuurlijk, is dit nou nodig? Had hij dit niet gewoon tegen haar kunnen zeggen... Zo, buiten alle media om? En had hij niet beter gewoon zich kunnen focussen op de feiten? Eh... Uh... Ik, eh, moeilijk. Ik, ik, ik snap wel wat ik. Nou ja, ik denk dat. Ik weet dat mijn moeder is bijvoorbeeld een, een liefhebber van het, het Koningshuis. Het, het, ik heb er niet zo heel veel mee, moet ik eerlijk bekennen hoor. Maar ik kan me voorstellen dat het. Ik bedoel, de koningin, de koningin, de prinses de ondertussen, die heeft uh, een hoop betekend <laughs> als, als, uh, in haar taak. Dus uh, nee, ik, ik snap wel waarom ze bedankt wordt. dus uh, het hoort en, er ook en, bij. Je. Ja, zeker. Ik, het is de eerste keer dat de uh, oh. koning Willem uh, uh, Alexander is er, het volgens doet. mij ook vooral zo dat als je het niet doet. Dan denk je, ja, het is. Uh, ja, dan, dan wordt er inderdaad, denk ik, meer over gesproken. dan. Dat moet je. Het is een moetje, maar we ja. gaan het dus niet vergeten. Nee. Nee. Goed muziek. Ja, dat is goed, hè? <laughs> dan komt die Tim. We keken vandaag namelijk ook uit op uh, morgen. Ja. Je voelt hem, hè? Ja. Want morgen speelt Ajax voor Kijk. het eerst in de Europese Verband tegen de Spaanse kampioen FC Barcelona. Je hebt een tukker tegenover je zitten, hè? Ja, ja. <laughs> en het Barcelona, dat was best een leuk ploegje, toch Frank de Boer? En Barcelona doet het uh, vrij aardig. Maar daarnaast uh, ben ik van overtuigd, uh, als we proberen gewoon ons eigen spel te spelen, en dat is best lastig hoor tegen Barcelona, want die probeert altijd zeer dominant te, te spelen. Dat weten we allemaal. Maar toch gaan wij proberen ons eigen spel te spelen. En als wij dan ons niveau halen, dan uh, ben ik zeer tevreden. Dan is hij zeer tevreden. En Barcelona doet het vrij aardig. Vrij ja. aardig doet het ja, het. Ik heb Frank de Boer hoog zitten. Maar hij heeft nu echt 20 seconden uitgelegd wat we allemaal eigenlijk al precies weten. Ja, nou ja, goed. Dat, het is een persconferentie. dat ja, zal ik nee, moeten zeggen. En nogmaals, we hebben een tukker tegenover ons. Ja. Vraag, vraag, wij zijn allebei, dat mag best gezegd, uh, fan van een club uit Amsterdam. <laughs> en het Druk, is geen AFC. Maar durf jij als tukker... en als Nederlandse voetbal, nou, niet voetballief hebben, maar durf je af als kijker. Zou jij durven kijken morgen? Of denk je dat we maar beter onder de bank kunnen verstoppen? Ik heb, wederom, ik heb te weinig verstand van. Maar als ik, wat ik net hoorde... Uh, uh, ik, ik, ik, heb, ik, ik, ik durf daar eigenlijk niet te veel over te zeggen. Ik heb het idee dat het wel even wat anders is. Een, een club als Barcelona. Nou ja, als Frank Ajax. de Boer durft te kijken, durf ik het ook. Ja? ja? Oké. Okay. Nee, we hebben het nog nooit gedaan. En weet hoe we vergeten, maar ik kan van tevoren zeggen. Kunnen we deze wedstrijd van tevoren vergeten? <lacht> um, Nee. Nee, ook die onthouden. Ja, onze koning is niet de enige mannelijke royalty in het nieuws vandaag. Ja, de Britse prins Harry die wilde zich als stoere man profileren. Hij sliep de afgelopen nacht in een tentje in een koelcel bij min 30 graden. Dat deed hij allemaal om zich voor te bereiden voor een expeditie naar de Zuidpool. En de koninklijk pet zit er voor de prins niet in. En ook de plek waar hij slaapt, is niet bepaald royaal te noemen. Een tent die hij zelf op- en af moet breken. Ja, onze eigen prins Willem-Alexander heeft de steden toch gereden. En prins Harry die doet het nog extremer. Die gaat naar de Zuidpool toe. Is het iets dat jij gaat volgen? Uh, nee, nou ja, misschien, misschien kom ik het per ongeluk tegen. Ik ben, ik ben sowieso niet zo'n tv-kijker, hoor. Maar uh, uh, wel interessant. Ik, uh, ik hou heel erg van Discovery, zeg maar, channel. Ja. Dus ik kan daar uren naar kijken. Als, als ik de tv aan heb, komt hij meestal daarop. Dus wie weet, als hij daar voorbij komt... Dat maar ik het dan, het nu toevallig, nu? dus je gaat deze wel vergeten, denk ik. Nou ja, ik, uh, ja, waarschijnlijk wel. Okay. Dat is als geen schande. Ik, als ik op het NOS-journaal hoor... Prins Harry eh, heeft in, voor in min 30 gezeten voor, voor 20 uur... en gaat naar Antarctica, dan is mijn eerste gedachte... van mij mag je er blijven. Nou ja, ik, ik, ik val dan over dat hij zijn eigen tentje op en afbreekt. Dus dat dat, dat dat ook nieuws is. Ja, precies. precies, precies. Ja, ik, ja. Ik, ik, ja, ik ga maar vast mijn veto over. We, ja, we vergeten dit. we vergeten dit. Nou, bedankt. We zijn eruit. Van dinsdag 17 september 2013. Onthouden we dat Haagse Harry zegt: Bea bedankt, Bea bedankt. Uh, Ajax wint morgen met 0-3 van Barça. Ja. En de rest vergeten we. Boeja. <lacht> Dank je wel. <lacht> Tim, uh, leuk weer voor de tweede keer weten of vergeten. Maar je bent natuurlijk gekomen bovenal om hele mooie liedjes te spelen. Welk dus. hoofdstuk gaan we nu? Um, ik zat te denken aan climbing, een climbing the Ranks. En dat is hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8. Ga ik even naar de Gaat afbeelding kijken. Dan, ja, ja, we ja. dan, ja. Want uh, laten we niet vergeten, Zeg zeggen nog maar. Dus het is een boekje geworden, de CD. Het album dat Tim van Doorn gemaakt heeft. En hoofdstuk 8... Ik heb sterk de indruk, als ik de afbeelding mag uh, geloven, dat het gaat over iemand die klimt op de lockers in een uh, high school. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ongeveer. Het gaat over uh, het winnen van uh, populariteit op uh, de school. Juist. Oké, okay, nou, we gaan er nu naar luisteren. Het is 18 over 3 en hij is nog steeds live bij ons in de studio. Tim van Doren. over for the homesick who dares to give him shit a newborn singer songwriter someone the girls someone the girls will take everyone has questions were you scared, what was it like the Chevy's now a total loss he sings behind he sings behind Goes Oh, ta-da-ta-ta-ow Ow, ow ta da, -ta, -ta, -ow. Oh, ta, -da -ta, ta ow That's not angry, at least okay The stigma of nerd, I'm decided not to stay Not yet the cool kid, but climbing the ranks Everything is better now Everything is better now attention to the tales of his past wrapped up in his music we won't be the last such a sensitive soul it's a true poet we see he's not oppressing anything just setting himself free just setting himself free and it goes oh ta da top da out Oh, tap tap oh in our graveyard of memories the Chevy will stay The time he was useful is so fading away. Not yet a scrap heap but climbing the ranks, everything was better than everything. Hij beklom met ons, de Ranks. Het was Tim van Doren. live. Hij gaat straks nog een liedje spelen uit het boekje en de cd. En uh, wij gaan het hebben over Janine Plasgaard. Die heeft geskypt vandaag. Ja. Wie zou het niet willen? En, uh, Skypen met Janine Plasgaard. Het is een rare dag geweest op de militaire casernes... en het ministerie van Defensie. Vandaag, die minister, Hennis Plasgaard. Dus we je aan een videoboodschap weten... dat er nog eens 350 miljoen euro wordt bezuinigd... op de lopende bezuiniging van 1 miljard. Ja, en dat er wel uh, 37 joint strike fighters aangeschaft worden... namens de gezamenlijke officierenvereniging... en voormalig generaal-major uh, Harm de Jonge. Goedenacht. Uh, Goedendag. Oh ja. Meneer de Jonge, wat was uh, uw eerste reactie op deze bezuinigingen? De nieuwe bezuiniging? Nou, het bijzondere is, mijn eerste reactie was een opluchting dat er in ieder geval een besluit is genomen over die F-35, de opvolger van de F-16. Oké. Okay, dus, uh, na, na tien jaar eindeloos over praten is dat, uh, is dat in ieder geval een stap voorwaarts. En of het nou een goed toestel is of niet, u bent vooral blij dat die, die, de keuze gemaakt is. Ik weet zeker dat het een goed toestel is en ik ben be tevreden met het feit dat er een keuze gemaakt is en met de keuze. Ja, nou dat is dan goed nieuws. Um, misschien het mindere nieuws is dat er wel nog 350 miljoen euro moet worden bezuinigd. Ja, en voor vele mensen was dat geen nieuws. Want dat was door de minister al aangekondigd in mei aan de Tweede Kamer. Dus we zagen dat aankomen. Ja, ook precies dit bedrag? Of want, komt dat dan toch nog als een soort schok? Dit was weer, weer een beetje hoger dan in mei werd genoemd. Maar um, ja, daar hielden we min of meer rekening mee. Ja, ja. Wat betekent dit voor uh, Defensie? Nou, het belangrijkste is wat het betekent is dat uh, wat ons betreft... Dat we, dat we zien dat de vrije val waar, uh, waar Defensie en het budget van Defensie in zit... Uh, dat dat nog steeds niet stopt. Al 22 jaar, elk jaar minder... Um, we hadden gehoopt en gewenst, en dat is ook hard nodig, dat het eindelijk een keer een halt toe wordt toegeroepen. Want ja, vredesdividend van twintig jaar geleden, dat is mooi natuurlijk om over te praten. Maar die tijd is al lang voorbij en we zijn al lang door een fase heen waarin we verder, waarin defensie verder uitgemergeld wordt. Waarin de krijgsmacht kleiner wordt dan we echt verantwoord kunnen, kunnen handhaven. En ja. dat, is, dat is niet prettig. Nee, en uh, Janine Hennis plasgaard die gaf ook uh, meer aan... dat ze liever een kleiner aantal uh, soldaten wil hebben... die uh, goed materiaal hebben dan een, grotere, uh, een groter aantal personeel met wat minder wapens. Deelt u die mening dat dat wel belangrijk is? Ja, die, die, die, die, die keuze of die zogenaamde tegenstelling of die zogenaamde keuze... is natuurlijk geen echte keuze. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, we gaan kleiner worden. Maar daar worden we beter door, want we worden kwalita kwalitatief beter. Kijk, dat verhaal, dat horen we al, al vele jaren en vele ministers zeggen... Uh, dat laat onverlet dat je niet door kan gaan met alsmaar uh, systemen verkopen, eruit gooien en, en, je, en je redundantie, je voortzetvermogen van je krijgt, maar alles maar kleiner maken. Uh -huh. Maar had u dan verwacht dat tijdens deze economische crisis, tijdens deze sombere begrotingpresentatie, uh, er opeens zou worden aangekondigd dat er dan uh, die vrijval gestopt zou worden? Het, het is toch ook logisch dat de, def dat de bezuiniging ook bij Defensie doorgaan? Absoluut. Is dat, uh, moet je dat op een andere manier bekijken denk ik. Bij Defensie is het enige departement wat al 22 jaar elk jaar inlevert en dat geldt voor de andere departementen niet. Dus je kunt die departementen... Dus uh, andere ministeries kun je niet één op één, wat dat betreft, vergelijken met Defensie. Bij ons is de nood al lang hoog bij Defensie en, uh, en, en daar, moet, daar is u een keer fatsoenlijk naar moeten kijken. Wat ik niet verwacht had is dat, uh, dat binnen het kabinet ineens wordt gezegd, uh, ja we gaan ontzettend veel geld uh, Defensie in 2013 erbij doen. Wat ik wel had verwacht en wat we gevraagd hebben uh -huh. aan het ministerie is, geef nou eens aan waar u bijvoorbeeld over vijf jaar of over tien jaar wil staan. Geeft het personeel nou eens en de mensen die, die, die, die gevoel hebben over vrede, veiligheid, die daar dagelijks mee bezig zijn, geeft die nou eens een perspectief waar je naartoe wilt groeien? Op het moment dat er mogelijkheden weer, daar wel weer zijn om te groeien. Maar U zei net al, het ligt aan het, het Vredesdividend 22 jaar geleden. Uh, wat is er dan nu veranderd? Waarom is het uh, volgens u dan nu het moment om juist wel tegelijk te blijven? Waarom nu precies? Nou, een, een van de zaken die, uh, die niet zozeer misschien veranderd is... maar die waar, de, waar, waar, waar vele denktanks ook uh, alsmaar op hameren... denktanks die elke dag bezig zijn met, met, met die aspecten van vrede en veiligheid... hoe zit de wereld in elkaar, wat is de positie van Nederland enzovoort... die blijven erop hameren dat... Meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden die wereld ontzettend onzeker en onrustig is geworden. Dat het heel moeilijk is om te voorspellen wat zijn nou bedreigingen voor de Nederlandse handel, voor de Nederlandse veiligheid. Niet zozeer op ons eigen grondgebied, maar ook, ook met name voor op die gebieden waar Nederland bijvoorbeeld als enorme exportnatie handel mee drijft. Um, dat is moeilijk te voorspellen. Dat kan zomaar ineens oppoppen en dat kan een tijdje wegblijven, die dreiging. Als dat de situatie is, en die situatie hebben we zo met z'n allen vastgesteld, daar is ook geen discussie over, dan zul je dus een gereedschapkist moeten hebben, en zo, zo kan je Defensie wat dat betreft zien, waarin je zegt van, nou, oké, okay, ik, nou, ik moet nou binnen, binnen zes maanden moet ik iets gaan doen, moet ik reageren, er is een, er is een opdracht van, van het kabinet, van de regering, uh, dan heb je de middelen daarvoor nodig. En dat betekent dat je dus niet uh, een hele kleine krijgsmacht kan hebben... die je dan maar weer laat groeien wanneer er een dreiging gaat toenemen... van je belangen. Maar je moet het nu klaar hebben. Ja, dan is het uh, natuurlijk te laat. U, u schreef volgens mij vorige week maandag in Trouw... een opinieartikel echt gericht aan minister uh, Hennis Plasgaard... dat ze uh, de vertrouwensband met haar personeel misschien een beetje kwijt was... dat ze je moest investeren, dat het 5 voor 12 was... Ik dacht gelijk toen ik het nieuws lag, las, nou, dan zal het nu al 1 voor 12 zijn of 2 over 12. Nou, Ik heb later ook gezegd dat het 5 over 12 is. De kop van 5 voor 12 was niet voor mij. Okay. Maar u had eruit kunnen, kunnen, kunnen lezen dat het 5 over 12 is. Ja. Overigens, ik wil daar één ding rechtzetten. Dat had niets te maken met de persoon van de Nederlander. Nee, dat, dat, dat is ik, later ook rechtgezet volgens mij in een brief naar de Tweede Kamer toe. Alleen de kritiek die u had blijft volgens mij overeind staan, en, neem ik aan. En die kritiek die gaat dus over het beleid wat, wat, wat het Nederlands kabinet, wat volgende regeringen hebben en voorzien voor, het, uh, voor, voor de Nederlandse vrede- en veiligheids instituten die we hebben, en dat is Defensie de belangrijkste van. Ja, maar er is een ontwikkeling geweest naar uw brief, er is zijn kamervragen gesteld, en toen is er uiteindelijk gezegd uh, er komt zo'n visie aan, en daar zult u het mee moeten doen voorlopig. Um, die visie zou er dan vandaag zijn, maar als ik uw woorden goed begrijp, dan denkt u dat wat er vandaag gepresenteerd is nog niet genoeg toekomst biedt? Ja, precies. De minister noemt het zelf ook een visie met een hele kleine V. Uh, dit is nou een hele kleine V. Uh, er staat niet zoveel in, wat dat betreft, niet zoveel in waar we aan, ons aan kunnen vastknopen. En wat wij dus gaan doen, in overleg, in goed overleg met de minister overigens, is uh, verder aandringen en, en, en helpen om die ambitie te formuleren. Maar heeft u nog wel vertrouwen in dat deze minister dat kan? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Dus het, het, dus het gaat echt meer om het beleid genoeg is genoeg en er kan echt niet meer vanaf. En ik heb als voorbeeld genoemd dat we dezelfde kritiek hebben gehad op, op de voorganger van deze minister. Ja. Dus het heeft niets te maken met de persoon. Het heeft te maken met het beleid wat Defensie al een tijd lang uh, voert. Maar Hans, Hans Hille, die voorganger, die, die, die, die straalde echt uit. Oké, okay, ik ga deze bezuinigingsronde doorvoeren, maar er gaat geen cent meer vanaf. Denkt u dat uh, Janine Hens gaat misschien ook meer die houding had moeten hebben? Of is het haar ook gewoon opgedrongen? Dat weet ik niet. Ik zie alleen maar dat elke minister die aantreedt, die treedt aan met een, opnieuw een pakket bezuinigingen die, die, die zij of hij kennelijk heeft moeten accepteren op het moment van aantreden. Dat is wat ik constateer als ik terugkijk. Wij begrijpen het grote plaatje en uw situatie. Dan nog even hoe acuut is deze situatie. Hoeveel mensen, militairen, worden de morgenochtend wakker en moeten aan hun gezin gaan vertellen. Is, is het zo acuut dat ze hun baan kwijt zijn? Ja, nou dan, dan, dan, dan kan ik maar alleen maar baseren op de cijfers die het ministerie zelf heeft gegeven. Die zeggen we gaan iets van 23 of 2400 arbeidsplaatsen verliezen extra. Bovenop de, de velen die we dus in 2011 al uh, kwijt moesten raken. En de inschatting van het ministerie is dat er dan zo'n 700 gedwongen ontslagen zullen vallen. Op termijn, dat gaat niet morgenochtend morgen gebeuren. Ja, nou, het zijn, dat zijn uh, treurige berichten in ieder geval voor, uh, voor de militairen en voor de Defensie natuurlijk. Bedankt voor uw toelichting. Uh... Haam die jongen. Uh, uh, zometeen wij nog steeds wakker. Dan gaan we het hebben over Iran. en uh, We gaan naar de andere kant van de wereld. Vorige week toen was opeens het nieuws dat er ministers gingen twitteren en facebooken. En dat blijkt nu allemaal storing te zijn. Dat zometeen. Maar eerst uh, onze verslaggever Rens Gooseling. Want uh, ik weet niet of jij het wel eens doet, uh, die direct purken? Ja, zeker. Vandaag nog op de zaak. Nee, ja, kom op. Je moet een beetje meedoen. Nee, ja. ik, nee ja, tuurlijk doe ik dat wel eens. Okay.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 Ja, ik heb Miley Cyrus gezien. En ja, sindsdien en gezien, durf ik toen, het niet meer uh, te gaan bij de, proberen. Bij de, bij, de MTV, bij de MTV Awards natuurlijk. Maar kijk, er wordt nu allemaal schande van gesproken. Ook door ouders en zo. Maar dat, zo kun je elke keer wel weer wat bedenken. Dat daggeren en zo. Uiteindelijk is dansen een uiting. Een soort paringsdans. Ja. En dat gaat uiteindelijk hoe smerig het ook is. De ene keer is het iets, uh, iets schever dan de andere keer. Maar ik vind uiteindelijk... Laat uw kinderen dat lekker doen. Goed, dat is genoteerd. Diederik van Zessen heeft zijn punt gemaakt. Wordt ongetwijfeld later nieuws. Het nieuwsminuutje. Maar het zit niet in het nieuwsminuutje, denk ik, van Vera Simons. Nee, helaas. Tony Abbott is beëdigd als nieuwe premier van Australië. Zijn conservatieve oppositiepartij leidde elf dagen geleden... een verpletterende verkiezingsoverwinning. Hij versloeg toen voormalig premier Kevin Rudd. De kerstvechtse premier wordt echter fel bekritiseerd... voor het opnemen van slechts één vrouw in zijn kabinet van 19 leden... En de nicht van vicepresident Joe Biden wordt beschuldigd... Van het, slaan, van het slaan van een New Yorkse politieagent. Caroline Biden zit in hechtenis na een incident met haar kamergenoot. Toen de politie ter plaatse kwam, sloeg ze de agent... en verzette ze zich hevig tegen haar arrestatie. Ze wordt beschuldigd van onder meer intimidatie. Het kantoor van de vicepresident weigerde commentaar te geven. En commerciële ruimtevaart komt vandaag weer een stap dichterbij. Voor de vierde keer zal een onbemand commercieel vrachtschip naar het internationale ruimtestation ISS vertrekken. De Amerikaanse NASA laat bedrijven raketten en capsules ontwikkelen in de hoop dat ruimtevaart zo goedkoper wordt. Het land dat als enige mensen naar de maan heeft gebracht moet namelijk bezuinigen. En de Hongkongse beurs die start zwak in verband met de Chinese huisprijzen. De Seng daalde met 0,3 procent. En de Japanse beurs Nikkei doet het goed... en staat inmiddels met 1,5 procent in de plus. Het nieuwsminuutje. En wat er niet in het nieuwsminuutje zat, dat hoor je zo meteen. Want in de kantlijn van het nieuws, daar is ook heel veel gebeurd. Bijvoorbeeld een uh, tankhouder, die is eigenlijk een dief van zijn eigen portemonnee, vrij letterlijk geweest, want die is bijna uh, benzine gaan weggeven. En dat allemaal om reclame te maken voor Nederland. Hij deed het echt ja, eigenlijk voor ons allemaal. En zometeen ook Twitter in Iran, want dat kon ineens weer. back Gehoord. Hè, nee, nee Novastar sowieso. Hoe zou we met hem gaan met die Belg? Je wilde nog net gaan googlen. Ik wou net een of zijn naam verhulst of de, zo heette die volgens mij. Ja, maar. in vijf seconden gaat dat niet lukken. Wel een heel mooi liedje. Never Back Down van Novastar op Radio 1. Dat zeker weten. Via, nadat de Iraanse overheid besloot om grote delen van internet te filteren, zijn diensten zoals Facebook en Twitter voor sommige gebruikers plots weer even beschikbaar geweest. Het was maar pret voor een paar uurtjes, want er was een storing. Ja, sinds juni dit jaar heeft Iran een nieuwe president en is de regering overgegaan op een charme offensief via social media. Damon Gorlitz is um, publicist en weet alles van dit offensief af. Damon, goedenacht. Goedennacht, hallo. Ja, in de verkiezingsbelofte stond dat president Rouhani de social media weer wilde openen. Het leek dus ook even zo te zijn, maar nu zeggen ze: nee, dat was een storing. Hoe zit het verhaal nou precies? Ja, dat klopt. Um, het schijnt dat er een uh, storing te zijn geweest. Kijk, uh, iedere website heeft een, uh, of iedere dienst heeft een IP-adres. Dat is een soort van ja uniek adres uh, waarmee je binnenkomt. En wat de censuur of het censuur van een uh, van een website doet, is dat hij dan IP-adressen herkent en deze afsluit. En zij zeggen nu dat uh, kennelijk Facebook uh, zijn IP-adressen heeft veranderd... waardoor wij dat niet kenden. En daardoor konden sommige mensen voor een paar uur uh, vrij Facebook op. Uh, het is inmiddels weer gefilterd, oftewel het zit weer censuur op. Um, maar ik denk niet dat het uh, per se daaraan ligt. Want het is de eerste keer dat uh, zo'n fout wordt gemaakt, maar dan een fout waarbij normaal gesproken wordt gezegd is een uh, technisch fout. En uh, wij gooien het hele Facebook of het hele internet uh, sluiten we af. Mm -hmm. Of gooien we het dicht. En nu uh, gooien ze het open. Ik denk dat het toch wat te maken heeft met wat jij net zei, uh, de verkiezingen en het feit dat Rouhani een charmoffices is begonnen. Maar dan kunnen ze toch ook dat gewoon zeggen... in plaats van zeggen, ja, het was een foutje. Dat klinkt ook weer alsof ze ja. gewoon de oude censuur weer in ere willen herstellen. Ja, ik denk dat het te maken heeft met wat Rouhani continu aan het doen is. De nieuwe president. Uh, ik weet niet of je nog kan herinneren... Uh, een tijdje geleden werd het uh, Joodse nieuwjaar... werd uh, gefeliciteerd via uh, een officieuze, uh, officieuze account uh -huh. van Rouhani op Twitter... Uh, zijn minister van Buitenlandse Zaken is continu aan het Facebooken en berichten aan het sturen. En wat Rohani en, denk ik, eigenlijk aan het doen is, aan het hele regime. Ze proberen een beetje uh, soort van testjes uit te voeren en mensen een beetje te testen. Zowel intern, in dit geval met, uh, nu met Facebook opengooien, mm -hmm. maar ook extern om te kijken hoe ver kunnen ze gaan. En wat voor reacties krijgen ze dan. Dus ik, ik zit eigenlijk vanuit die hoek. Uh, actie. Uh, of was hij misschien zelf gewoon zijn profielfoto even aan het updaten? Ja, exact. En het interessante is dat ik vanochtend heel vroeg, uh, toen het weer uh, afgesloten was, een uh, Facebookbericht zag van uh, minister van Buitenlandse Zaken, Van Rohani. Ja. Dat hij zei, ja, ik ben blij dat het uh, toch wel even weer kan dat ik op Facebook uh, kan komen. Dus die had zich wel ook een beetje te beklagen erover. Ja, dat is dus wel heel erg vreemd, hè? Dat, dat ze dus zelf wel actief zijn op die media, maar het volk uh, dat, uh, dat niet mag doen. Ja. Is daar geen protest nou, dat tegen? Dat, dat heb je natuurlijk met een, uh, met een uh, uh, theocratisch regime, met een islamitische publiek. Dat anders is dan onze democratie, waar alles toch wel, of het algemeen wat helderder is en de media zoals jullie, helemaal bovenop zitten. Nou, wat ik zeg, is er geen protest? Uh, protest vanuit? Vanuit de, ja, de bevolking. Zijn er geen jongeren die graag willen twitteren, pingen, facebooken, Instagram, et cetera? Ja, het, het wordt wel uh, gesuggereerd dat er misschien een bepaalde uh, mensen zijn binnen het telecombedrijf die dat hebben... Het uh, hebben gedaan. Het zou heel goed kunnen hoor. Dat de bevolking, op die manier, tenminste, gewoon normale burgers die werken bij telecombedrijven. Denken van hé, hey, laten we daarmee een beetje uh, mee spelen. Misschien kunnen we Facebook uh, filter zo afhalen. Het zou heel goed kunnen. Dat weten we natuurlijk niet. Het is een, uh, een dictatoriale staat, dat weet je natuurlijk niet. Dus dan moeten we even afwachten om te kijken wat er naar buiten komt. Ja, Rouhani had dus wel beloofd dat ze iets vrijer zouden worden. Nou, dit zou dan als we ze op hun blauwe ogen mogen geloven, een storing zijn. Komt het uiteindelijk nog wel goed en komt er dan minder censuur in Iran, denk ik, onder Rouhani? Denk jij? Sorry. Uh, ik, ik, denk, ik denk dat het wel cosmetisch zal zijn. Oftewel uh, misschien af en toe uh, enigszins uh, dat hij probeert op die manier uh, de gemoederen... Uh, ja, toch wel um, gerust te stellen. Dus af en toe een maar paar uurtjes. ik denk uurtjes. niet dat het fundamenteel zou zijn. Dus ik denk niet dat we moeten wachten... dat, dat Iraniërs uh, vrij um, Facebook uh, of iedere website dan ook vrij op kunnen. Laten we niet vergeten dat heel veel mensen na de groene beweging... Uh, door het gebruik van sociale media in de gevangenis zitten. Dat het per wet is verboden om op bepaalde websites te komen... dat je daar een gevangenisstraf voor kan krijgen. En dat Iran naar China, te danken aan westerse middelen... aan software, aan hardware het uh, meest gecensureerd land is van de wereld. Dus uh, ik denk niet dat het heel snel gaat gebeuren. Ik denk hm. dat we dat niet moeten verwachten. Maar laten we toch een heel klein beetje stilletjes hopen. Ik hoop het ook heel erg, echt waar. En ik denk dat in ondertussen Iraniërs die weten heel goed hoe ze met proxies uh, eromheen kunnen gaan. Want inmiddels zijn er miljoenen Iraniërs lid van Facebook en Twitter enzovoort. Het, het staat daar gelukkig ook niet stil. Laten we hopen dat die censuur af en toe een klein beetje valt, zoals nu. Damon Gorlitz, Iran-kenner en publicist. Dankjewel. Dankjewel, goeiedag. Sprak Twitter.com/slash Anne de Jong. Ja. Wij kunnen dat gelukkig wel doen. Het is 18 minuten voor 4. Wederom bij ons aangeschoven uh, is Vera Simons... die niet alleen uh, naar de uh, Prinsjesdag heeft gekeken vandaag op televisie. Toch? Nou, eigenlijk wel. Ja. Oh. Sorry. Was er nog wat anders op televisie? Nee nee überhaupt? nee, dat, dat, ik heb nog gekeken naar Britten uh, Brit en Imke zonzuip uh, Ziekenhuis, ziekenhuisstoffenrele, maar dat, dat valt een beetje in herhaling iedere week moet ik eerlijk zeggen. Je hebt het voor ons samengevat in het mediaoverzicht. Ja. Traditiegetrouw staan een rijje oranje fans te wachten op de gouden koets en de balkons zijn op prinsesdag en vanochtend hoorde je bij vandaag de dag onder andere deze oranje friek. Die diehard oranje fans Als er mensen zijn die zeggen... is er soms misschien wel een steekje los bij die mensen... zitten ze dan ver naast? nee. Uh, nou, ja, weet ik niet. Uh, mijn moeder zei ook wel eens tegen me van... volgens mij ben je een beetje gek, maar een beetje. Ja, na de troonreden van vandaag... lieten de kamerleden zich van hun beste kant zien. Mocht je het gemist hebben... mijn persoonlijke favoriet was onder andere Mariette Hamer. Wat was er nou anders dan vorig jaar? Nou, in ieder geval zat er iemand anders op de troon, dus dat was de gehoor... Heb je ook opgevallen? Ja, dat is mij opgevallen. Ja, was de toon anders? Uh, ik vond uh, uh, zijn toon wel iets melodieuzer, mag ik het zo zeggen? En kees van der Staaij van de SGP deed ook een duit in het zakje. Een nieuwe koning, maar ook een nieuw kabinet viel mij op. Ik dacht, oh ja, dat is waar. Het is eigenlijk ook de eerste vergeten. Ik was eerlijk gezegd vergeten dat dit de eerste troonrede was. Die ook het plannen van een nieuw kabinet bekend maakte. We zaten allemaal te denken aan een de nieuwe koning. Maar het kabinet is pas na de vorige Prinsjesdag aangetreden. En wat Jan Mulder bij de Wereldrijd door opviel aan de toespraak was iets heel anders. Met ingang van 2014 wil de regering de maximale aftrek voor de eigen woning geleidelijk terugbrengen naar 38%. Iedereen zegt procent en hij spreekt goed Nederlands. Met een S met een S. Die C die spreek je uit als een S. En dat, de, dat doen de mensen. En dat met... doet hij. Hij zegt ook op zij en geen op zij. Ja, je hebben wat geleerd vandaag. En wie zich tijdens die uitzending nog meer vreselijk aan het opwinden was, was tafelgast Jort Kelder. Ja, jaar, als, jouw en partij, als jouw partij, de VVD, het hart van zijn goed zou. zou we nee, wil nee, je voor, dat nu even, even voor en nu eens een keer corrigeren. Je zit voor. hier altijd als het vriendje van Rutte in de VVD. Nee. Ik ben zo'n liberaal als de nee. Ja. Ik stem d 66 dat dierenpartij of okay. VVD. Stel je voor. En dat, dat, dat, ja. Stel je voor, en je, je bent, je ja, stel voor dat ook, en je. En je had een sociaal-democratische opa. Tot slot. Stel je voor dat een partij. Ja, heel gezellig dus. En Anne breek nieuws bij Hart van Nederland op SBS. Ja, geen mooier einde van deze Prinsjesdag dan te eindigen met poep. Ja, ik had zo'n probleem zelf niet beter kunnen aankondigen dan dit. Of de edele viervoeters weinig gêne kennen of er gewoon niets aan kunnen doen, dat laten we even in het koninklijke midden. Maar dat ze het te pas en te onpas laten lopen, nou dat is toch echt een feit. In de wei, maar ook in de piste in het circus, tijdens een jarge van de ME, tijdens een springwedstrijd op de Olympische Spelen, en dus ook bij het trekken van de Gouden Koets. Hier heeft de redacteur zoveel schik om gehad ja. toen hij dit aan het schrijven was. Die zit nu waarschijnlijk maar aan de echt... andere kant dan heb je een redactievergadering. Prinsedag, troonrede. wat kunnen we hiermee? Wat kunnen we hiermee? Ja, poep van de paarden. Ja, nou. wat, wat volgde was dus een diepte interview met een Haagse straatveger... die dus Amma. al de hele dag druk bezig was. Ik weet niet wat die paarden eten tegenwoordig maar. Het komt veel uit. Helven. Ik moet zorgen ha. dat de route dat er, als die koets terugkomt, dat die weer schoon is. Binnen dat half uurtje wat hij voorleest, ja. moet dat weer schoon Ja, mocht je nog vragen hebben, de interviewer, die stelde alle vragen die wij ons al tijden afvroegen. Hoe lang doet u dit al? Uh, in augustus 34 jaar. En is er wat veranderd met de paardenpoep in de tussentijd? Oh nee, volgens mij worden het zeker maar groter die dingen. Ja? Die, die poepen steeds meer. Uh, ja, ze er steeds meer. Uh. <laughs> dit was een poeprijke prinsesdag. Ja, zeer gebruikt. Nou, met die informatie laat ik jullie. Dat was. We laten het in het koninklijke midden. Ja. Dankjewel, Veren Simons. Bij ons nog steeds in de studio. Ons programma duurt nog maar een kwartiertje. Maar hij heeft hier toch al twee uur bijna gezeten. Helemaal klaar nu om het laatste nummer dat hij live gaat spelen hier. Voor ons spelen Like Leaving the Earth. Tim van Doorn, Radio 1. Helemaal live. the page of hopeless crap I'm not a poet, I'm a tweet. just sucking our past I have doubts when to send this Have you really not moved on? Know that I still hate it when the radio plays your song Leaving you always felt like leaving Still deprived of oxygen Dear Clara, it's been a year Still there's something missing here The temperatures are better But I'm cold since I left home Consider this a letter A statement full of love There's no one here to give it to, they all tell me to piss off Leaving you always felt like leaving her Leaving you always felt like leaving I'm still deprived of oxygen Ja, daar moeten we ook klappen ook natuurlijk. dit ja, maar... ja, is wel wat dat we tijdens... We spelen altijd vier liedjes bij Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. En dan bij de eerste drie liedjes zitten we altijd gewoon stil... en gaan we weer verder met een nieuwsonderwerp. En toch wil ik dan eigenlijk, eigenlijk al klappen. Maar om na vier keer te gaan zitten klappen, dat is ook zo overdreven. Maar we hebben het zeer gewaardeerd uh, dat je hier was, Tim. En je ja. bent hier gelukkig nog steeds. En ik heb de hele tijd in je boekjes zitten lezen. Want uh, voor de mensen die nog niet uh, vanaf twee uur aan het luisteren zijn... je hebt een cd uitgebracht met een begeleidend schrijven. Ja. O, dat klinkt een stuk saaier dan het eigenlijk is. Want het is, het is, het is een... Geïllustreerd boek. Ja. En ieder, ieder liedje dat je vandaag ook hebt gezongen, vanavond, heeft een tekst die een beetje overeenkomt met de tekst. Ja, voor, voor laten we zeggen, 99% hoor. Hier en daar zijn gewoon nog een paar aanvullingen. En uh... Maar het zijn inderdaad gewoon de songteksten. Dus ja, de liedjes zijn de hoofdstukken van het boek eigenlijk. En het gaat over Clara en Jake. Ja. En nu las ik op je site dat uh, je zat was om over jezelf liedjes te schrijven. Dus ging je maar over andermans problemen doen. Nou, ik heb uh, 13 à 14 jaar in hetzelfde bandje gezeten vroeger. En uh, daar, uh, die liedjes gingen eigenlijk altijd over mij. <lacht> <lacht> ik was de singer-songwriter. Oh, dus ik dan, dacht dat ja. je wel een lulletje van de band was? Nee, dat oh. niet. Dat niet. Nee, nee, ik schreef de liedjes ook. Oké, okay, dus, uh, nee, dat kan het. Ja, okay, dat, dat kan is het. op zich wel logisch dan, ja. Want, want deze. Dit het liedje begon met Dear Clara. Ja. Nou, dan weet je eigenlijk al dat het een brief betreft. Ja, inderdaad. Maar ik, ik, ik, ja, ik denk dat het niet echt een liefdesbrief was. Nee, het is uh, um, om eventjes een heel. Kort door de bocht, uh, samenvattingachtig verhaal te doen. Uh, Jake uh, verhuist, uh, uh, want zijn vader heeft een baan gekregen. Ergens aan de andere kant van het land. Mm -hmm. En laat eigenlijk alles achter uh, op zijn oude vertrouwde plek. Tussen vrienden en zijn band. Uh, zijn kortom, zijn sociaal leven. En uh, Like Living Earth is een beetje een van de laatste liedjes. En dit is uh, het moment dat Jake een brief aan Clara schrijft van. Hey, wat, hoe zou je reageren als ik nu alles zou inpakken... en je zou komen ophalen en dat we samen weg zouden lopen. Hey daar, Delilah. Ja, nou ja, eigenlijk wel inderdaad. Wat uh, grappig is, want die, die vergelijking... kwam ik eigenlijk ook zelf pas later achter, zeg maar. Maar ja. het is... Uh, dat is een liedje van de Blame ja. Van denk ik een jaar of vijf geleden een grote hit geweest. Ja. Um, Komt het aan het einde nog goed ook? Nee. Uh, in, in, in, in een zekere zin. Uh, uh, ze, ze, ze eindigen samen. Dus Ach, dat, dat komt goed zeg okay, maar, ja, maar en, en nu kun je natuurlijk <laughs> zeggen Dit zijn Jake en Clara hè? Ja. En Je hebt altijd liedjes over jezelf geschreven Nu eindelijk is iemand anders ja. Maar je komt zelf uit Enschede ja. uh, Dat is een lange afstand ja. Voor mensen zoals Anne en ik die in de randstad wonen. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit misschien nog ergens ook wel eigen ervaring is. Ja, er zitten zeker wel knipogen in hoor. Uh, toevallig dat niet. <laughs> Want ik, bedoel, ik ben net te oud om met mijn vader mee te moeten als hij een nieuwe baan zou krijgen. Uh, nee, maar ja, maar... muzikantenleven is ook een normale bestaan. Ja dat, ja, dat is zeker waar. Nee, er zitten wel zeker knipoog in. Uh, de reden waarom Jacob op een gegeven moment terugkomt bij Clara een keer in het verhaal is omdat zijn oma op sterven ligt. En dat heb ik geschreven toen mijn oma ook op sterven lag. En mede dankzij haar heb ik dit hele gebeuren kunnen financieren. Want het was een behoorlijk duur project. Dus uh, dat is... Dat uh, ja, is een erfenis ook. Is een ja, voor een gedeelte. Oh, wat een mooi. vraag. Ja. Ja, ja. Het is echt uh, prachtig vormgeven. En uh, als mensen het willen krijgen... promote jezelf even in 30 seconden. Oké, okay, timvandooren.nl. Als je echt het boek wil hebben... mail maar eventjes en dan gaan we alles gewoon regelen... met Ideal en weet ik veel wat allemaal. Uh, als je uh, niets van lezen houdt... zou ik gewoon je willen adviseren... om naar iTunes of Spotify te gaan... en dan gewoon mijn naam in te typen. Tim van Dooren, d n en dan kom je er vanzelf. En, ik ben echt een hele erg digitale audioluisteraar. Maar in dit geval zou ik inderdaad zeggen. Ja. Ga dat boekje scoren. En laten we nog eens Illustraties van Jacek Salanski. Ja klopt. Kijk dan heel hebben we die ook een keer genoemd. Ja. ja. En ja, super bedankt dat je hier was voor de tweede keer. En als je ooit nog een keer zoiets maakt. Of als je gewoon iets nieuws te melden. Je bent altijd welkom. Nou super dankjewel. Zeg dank ik ook, ook namens Diedrich, toch? Ja, nee, zeker. Laten we elke week Tim doen. Helemaal goed. Prinsjesdag en Laat de nota en, en debatten, en zo. dat gaan we allemaal aan de kant gooien. Voetbal. Niet alleen voor Tim. Nee, ook geen voetbal. Maar, maar, maar, maar ook voor de, de, het nieuws vanuit de, de kantlijn. Want uh, we stellen iedere dag stellen we u voor in de kantlijn van het nieuws. En, en dat zijn de dingen die, ja, die gewoon niet in het nieuws zitten. Nee. Vandaag gaan we via De Wouden aan het uh, meer naar een tankstation in Hogeveen. Ja, Yvonne Boon, eigenaar van camping De Drie Akers... op het eiland De Wouden, die is een crowdfundingsactie begonnen. 450 kara fans met een f, gezocht.nl. Goedenacht Yvonne. Ja, goedenacht. Ja, waar, waarom ben je die site begonnen? Nou, in eerste instantie ben ik hem niet zelf begonnen... maar vrienden van mij zijn hem begonnen... En ja, omdat ik uh, ja, geld nodig uh, heb. En de bank uh, wilde mij dat niet uh, lenen. Nee, en nu heeft iedereen waarschijnlijk wel geld nodig. Uh, no? maar, maar waarom heb jij het nou extra hard nodig? Nou, om mijn uh, camping uh, voor te laten bestaan. Want hoe zit het? Nou, hoe zit het? Uh, nou ja, door een uh, privé-situatie. Ik ben gescheiden een paar jaar geleden. Uh, wil ik het uh, heel graag uh, hier alleen voortzetten? En dat lukt ook. Alle cijfers uh, zijn daarnaar. Er is winst. Uh, inzet is er. Alleen, uh, ja, de banken kijken nu anders naar de cijfers. En ja, ik kan het bij de bank uh, niet voor elkaar krijgen. Ja, want uh, u moet uw ex-man uitkopen ook nog, Klopt. volgens mij, hè? Dat, ja. dat gaat natuurlijk heel veel geld kosten. Maar ja. anders is het voortbestaan van de camping in gevaar. Ja, dat zou kunnen, ja. Want ik, ik moet mijn uh, financiële verplichting uh, moet ik voldoen. Ja. Oh, wat voor camping is het eigenlijk? We moeten mensen natuurlijk een beetje warm maken... om uh, zich aan te melden op 450caravansgezocht.nl. Ja, nou, het is op zich een, een, een heel mooi, uh, mooi plekje. Het is op een eiland, bij het Alkmaar de Meer... Je moet met een pond over en uh, nou ja, dan kom je echt in uh, natuur, rust, En daarbij uh, verhuur ik uh, hele ludieke wagens, uh, piepelwagens, uh, opgepimpte caravans. En uh, ja, het is, het is een heel mooi plekje. Dus je moet letterlijk een caravan zijn om uh, een leuke tijd te hebben bij jullie? Ja, <laughs> zeker. <laughs> op, uh, hoeveel geld staat de teller inmiddels? Uh, de teller staat op uh, 37.000 euro, Is dus echt al uh, enorm veel. Ja, hoeveel moet er uiteindelijk bij elkaar gebracht worden? Nou, uiteindelijk het totaalbedrag, uh, dat is 150.000 euro. Mm. Dus dat is uh, nog wel een flink uh, bedrag. Maar ja, ik vind het al uh, super fijn als ik zie uh, wat er uh, tot nu toe uh, ja, gedoneerd is. Nou, laten we hopen dat dit gesprekje daar een kleine bijdrage aan heeft kunnen leveren. Yvonne Boon, eh, van dus de crowdfundingsactie 450caravansgezocht.nl. Dankjewel. Graag gedaan, dank je. Drukte bij tankstation De Klok aan de A28 in het hoge veen vandaag. Pomphouder Ewoud Klok ging eerder deze maand al in hoge beroep tegen het alcoholverbod. En ook vandaag liet Klok van zich horen. Goedenacht meneer Klok. Goedenacht. Eh, wat voor actie had je vandaag? Wij gaven een uh, extreem hoge korting aan de pomp... Uh, ...21 cent op benzine en 17 cent uh, op de diesel. En daarmee wilden we aantonen dat als je de accijnsen verlaagt... ...dat je dan ook als pomphouder in Nederland weer druk krijgt. Maar uh, daar heeft u toch uh, ontzettend op ingeleverd? Ja, het heeft mij zwaar geld gekost. Alleen ik vond dat het signaal vandaag op Prinsjesdag... ...maar eens een keer goed duidelijk moest zijn. En de klant profiteert ervan. En heeft de klant ervan geprofiteerd? Ja, absoluut. Het, het was echt enorm druk... Zelfs tot uh, files op de snelweg. Dus ja, het was, uh, het was wat dat betreft een geslaagde actie. Alleen ik hoop ook dat, uh, dat, het, uh, dat het kabinet gekeken heeft en uh, meegelezen heeft. Want zo zien ze dat dus het geld niet wegstroomt naar Duitsland en België. Nee, want dat is het hè, in de grensstreken, daar zit u een beetje mee. Ja, wat, wat wij zien, dat je een enorm veel ja, weglekeffecten noemen we dat, eerder noemden we dat tanktoerisme, maar dan ging het alleen om de benzine. Mm -hmm. Maar wat we nu zien, is alle accijnsrijke producten, zoals alcohol, tabak, maar ook benzine, dat haalt men nu uit Duitsland of België, maar dat niet alleen, als men er dan toch is, gaat men ook naar de, naar de supermarkt. Ja, en dat is waar. Dus dan heb je de economie natuurlijk niet echt geholpen. Uh, hoe, hoe zat het trouwens? Uh, was het zo dat er ook mensen met een extra tankje kwamen... die nog eventjes uh, lekker een jerrycan uh, volladen, of mocht dat niet? Ja, kijk, een kleine jerrycan, dat mag maar wel. Alleen we hadden er ook een, een klant die had een aanhangwagen vol met jerrycans. Kijk, en dat kunnen we weer niet toestaan, want dat wordt te gevaarlijk. Ja, het slechtste in de Nederlanders komt uh, op zo'n dag natuurlijk <laughs> nou wel naar boven. Ja, uh, het is natuurlijk wel uh, voordeel en dat, uh, dat zit ook in de Nederlanders. Nou, uh, pomphouder Ewout Klok, als het uh, u vandaag te veel geld heeft gekost... kan u volgens mij altijd nog de reclame in. <laughs> nou ja, dan is er nog hoop. <laughs> Dank u wel en succes met de zaak. prettige graag verder. Het is uh, bijna vier uur. We hebben genoeg gepraat over het nieuws dat er vandaag allemaal geweest is, 17 september. Dus laten we het vooral gaan hebben over wat er op 18 september gaat gebeuren. En nu al wakker, Robert Smit. Yes, we gaan het onder meer hebben over de naderende verkiezingen in Duitsland. Uh, in Nederlandse binnenwateren hebben we problemen met de lage stand van de paling. En uh, in Zuid-Afrika zijn er problemen met de persvrijheid. Die is een beetje in het geding. En daar gaan we het helemaal over hebben tussen vier en vijf. bij nu al wakker? En ben je een beetje wakker? Ik ben zeker wakker. Nou, heel erg mooi. Tot volgende week. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.